Gel kız yoktan aslında lan. Hadi gör seze. Buraya oturalım. Gelirim kız orada değil de bak. Ya. Anne lan hadi hiç saçma ja toch? kan je dat? kan je alsjeblieft het अच्छा हां ठीक है तो क्राउड 1 euro 1 euro oh 1 euro oh 1 euro oh hadi ne zaman okey toka toka ne diyor <gülüyor> kalere vur diyor abi 5 lira De, de Niet de volgers, maar de de De nieuwe Peugeot 107, Over vanaf 6.999 euro. Ga snel naar uw de Peugeot. Deze commercial is speciaal voor de korstjes. De onderhandelaars, de bonnenknippers, de zegelspaarders, de onderste uit de kanhalers. De nieuwe Peugeot 107, overkrijgbaar vanaf 6.999 euro. Ga snel naar uw Peugeot dealer. Ga nu naar transavia.com en win een shopping city Milaan Milaan met 2.000 euro shopgeld. Trekpleister, alleen leven van Vol energie het voorjaar in, kom dan nu naar Trekpleister, want op het hele agitement zit met zijn het min dus zo, ga je social. Dit is mijn naam. Ja. Hey. Ja.